Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt voorlopig geen landelijke Giro 555 actiedag... voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Er wordt nu nog maar weinig hulp uit het buitenland toegelaten... en daarom weet het Rode Kruis niet zeker... of het geld van zo'n actiedag goed terecht zou komen... Intussen komt het reddingswerk in het rampgebied meer en meer op gang, vertelt verslaggever Mustafa Margadi. De mensen klagen er niet over dat er niet voldoende hulp is, want daar verderop in het dorp heb ik vrachtwagens vol gezien met hulp voor de mensen die hier getroffen zijn. Het is alleen een enorm uitgestrekt gebied, dus het is lastig voor de Marokkaanse overheid om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Het water in de Maas wordt steeds viezer. Dat komt onder andere door klimaatverandering en het lozen van schadelijke stoffen. Volgens Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven moeten we de Maas niet langer zien als een soort rioolputje. We weten natuurlijk al langer dat de kwaliteit onder druk staat door nou ja, industriële stoffen, geneesmiddelen en pesticiden. Maar ook nou, het veranderende klimaat speelt mee, want langdurige periodes met lage rivierafvoeren zorgen ervoor dat schadelijke stoffen nou ja, sterker in het water zitten. Vorig jaar gebeurde het 79 keer dat er te veel van een schadelijke stof werd gemeten. In Nederland zijn ongeveer 7 miljoen mensen afhankelijk van drinkwater uit de Maas. De slimste mens krijgt een nieuwe presentator. Er worden nog drie seizoenen van de tv-quiz opgenomen met Philip Frerix achter de desk. Daarna neemt Herman van der Zand het stokje over. Of er ook een nieuwe jury komt is niet duidelijk. Maar Maarten van Rossum houdt het nog wel even vol, zei hij eerder in zijn podcast. Ik zit gewoon in een stoel. en één keer per kwartier zeg ik drie zinnen, dus dat, dat is te doen desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel is dat best te doen. Dus ja, dank u wel voor de suggesties van... kunnen die oude lullen nou niet eens een keer op meteren. Eh, ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. In die podcast zei hij wel dat hij zou stoppen als Freriks dat ook zou doen.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 <laughs> Dit waren ja, een hoop uh, muziek van de Formule 1, hè, geloof ik. Het schijnt erbij te horen. Ja, het uh, ja, schijnt erbij te horen. We hebben aan tafel Tim Koemans. Uh, welkom Tim. Uh, we gaan Dank het tweede nou. uur beginnen van Goedemorgen Zandvoort. Wat gaan we het tweede uur doen? Dan kunnen we nog even zeggen wat we verder nog uh, van plan zijn. Uh, na het gesprek met Tim Koemans, het gaat over Racing Team Zandvoort. Uh, hebben we hebben nog Carine Veren, die is in het gemeentehuis in verband met de Open Monumentendagen. En aan het einde komt Hans Rijmers nog even langs om te vertellen over het nieuwe seizoen van de jazzconcerten. Dat gaat morgen weer van start. Uh, goed, zoals gezegd, Tim, kom ons zit bij onze tafel. Welkom, Tim. Uh, we hebben je uitgenodigd om met je afgelopen weekend. Uh, een redelijk succes had met uh, uh, jullie team standvoort op het circuit van Zolder. Ja. Wat is daar gebeurd? Nou, We mochten uh, inderdaad uh, racen op het circuit van Zolder in België. Met ons, uh, ons Mazda MX-5 raceteam. Wat uitkomt in de MX-5 Cup van mm -hmm. de DNRT. Dus dat is de, de breedte sporten. Ja. En daar gaan we eigenlijk uh, een keer of zes, zeven per jaar mee het circuitje op. Met, op met al die auto's. En uh, twee keer per jaar proberen we dan naar het buitenland te gaan. Waarvan één keer dan naar België. En soms mogen we naar Spa en soms gaan we naar Zolder. En dit jaar gingen we dus naar circuit Zolder. En uh, ja, dan ging het eigenlijk boven verwachting uh, goed. Ja, dat circuit lag jou? Of... Heb jij zelf ja, gereden? Sorry? Heb jij het zelf gereden? Ja, ik heb zelf gereden inderdaad. Nou, daarom ging het goed, niet? Zolder ligt mij wel aardig inderdaad. Het is, uh, het is een, een iets technischer circuit dan Zandvoort. Uh, eigenlijk anders technisch. Het zijn wat kortere bochten. Uh, er zitten wat meer chicanes in bijvoorbeeld. Ja. En ook een hele langzame een ar pin zeg maar eventjes. Uh -huh. En dat Zandvoort is meer flowing. En zijn wat meer hogere snelheidsbochten. En dat, dat verschil uh, ja, dat ligt mij wel. Ja. Um, en op zolder uh, ja, waren ook hele wisselende omstandigheden. Dus S morgens uh, moesten we in een, in een soort moesson kwalificeren. Oh ja. Ja, dat ja, was echt uh, met 30 km per uur nog aqua planeren. Zo, zo. Maar um, dat ging uiteindelijk uh, leidde dat ook tot een code rood. Uh, uh, hè, waarbij we hebben gewacht tot de regen een beetje minder werd. En toen hadden we nog twee rondjes om te kwalificeren. En uh, ja, in al die hectiek uh, kon ik de auto op een zevende plaats uh, zetten. Kudder. En dat was voor mij en voor het team een, een nieuw positief record natuurlijk. Normaal rijden wij een beetje zo de tweede helft van de top 10. Een beetje 10, 11, 12 ongeveer. rechter rijtje. Ja, net bovenaan het rechter rijtje inderdaad. Ja. En, ja, en om dan zo dik in die top 10 mm -hmm. te staan, dat was wel bijzonder en natuurlijk. Hoe, hoe ging de race dan? Nou, race 1 was smorgens om een uur of 11 uit mijn hoofd. En die... Um, het uh, was ook nog nat, het ja. was wel minder gaan regenen, maar de baan was nog zijknat. En um, ja, we hadden met z'n allen afgesproken van nou, we staan er nu zo goed voor, we gaan niet nu als een, als een Dennendaler die auto overal tussen prikken, we gaan gewoon heel houden en zorgen dat we die top 10 positie binnenhalen. Dat was mij pas één keer gelukt en hele, uh, nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Drie keer nu, waarvan twee keer een top 8 ja. en één keer een top 10. En um, ik had een wat, wat rustige eerste ronde. We proberen de auto even aan te voelen, want het zijn toch altijd wisselende omstandigheden met die regen die dus minder werd. Dus je zou in theorie steeds meer gericht moeten krijgen. En dat gebeurde ook. Uiteindelijk uh, kon ik de auto goed positioneren en kon ik me langzaam naar voren werken. En ben ik uiteindelijk vijfde geëindigd. Nou, keurig. Dat zijn... Ja daar kunnen we mee thuiskomen. Je wilt natuurlijk altijd winnen, maar dit soort stappen zijn belangrijke stappen om verder vooraan te komen. Nou, jij zei net al die MX5 Cup onder de paraplu van de Duster National Racing Team, Ja. DnT is inderdaad. Ja, DnT is de organisator, zeg maar is vrij populair, begrijp ik nee. Ja, de DNRT is ooit opgericht, uh, uh, dat kennen de mensen van vroeger misschien nog wel, als de dinsdagavond of de zomeravondcompetitie. Ja, Door Vermeulen, of niet? De Huub Vermeulen ja, is ja, daar Hup, de, uh, de, de grondlegger van, inderdaad. En die, um, het, het idee is dat mensen uh, uh, altijd denken dat de oudsport heel duur is. En dat, dat is het ook, dat blijft ja, het ook. Daar hebben we het zo nog even over. Ja, ja daar hebben we het zo nog wel even over. Um, maar het, het hoeft niet altijd meteen miljoenen te kosten. Want uh, uh, uh, ja, de mensen mogen best weten, een seizoen met die Mazda kost een tienduizenduizenduizenduizenduizenduizenduizenduizenduizenduizenduizenduiz nou, dan heb je, er zijn mensen die het met minder doen. Ja, absoluut. Dus dat is relatief gezien in de sport is dat heel weinig geld. Mm. En dat is het, uh, de grondlegging van, uh, van de DNRT. Om brede sport, veel auto's, veel wedstrijden op een dag ook. Uh, om, uh, om het betaalbaar te maken. Voor en om uh, mensen aantrekkelijk en, en, en, en mogelijk te maken ook. Ja, het is, het is racen mogelijk gemaakt voor de normale mensen inderdaad. Mm -hmm. en, dat, uh, en daarin kun je natuurlijk wel weer floreren. Hè? Want ja, als ik uh, meer sponsors binnen kan halen, dan Tuurlijk, kan ja. ik meer nieuwe bandjes kopen. Nou, dan rij je ook weer verder vooraan. Zo simpel is het ook en zo blijft het ook in de sport. Maar uh, ja, het begin uh, wordt gelegd door de DNT. Ja, ja, want uh, stel je voor dat iemand denkt van hé, hey, uh, ik, ik koop een tweedehands mx 5 en ik wil ermee gaan racen. Uh, ja, dat kan. Dat zou kunnen natuurlijk, maar uh, waar moet je, jij noemde net een bedrag van 10.000 euro, mm -hmm. maar om die wagen natuurlijk competitief te krijgen, dan ben je al meer kwijt waarschijnlijk. Die. Nou ja, het eerste seizoen is altijd duur, want je moet uh, natuurlijk je racelicentie halen, ja, waarmee waar je, ja. je je race eigenlijk. Hè. Hoeveel en, hoe kost dat ongeveer? Nou, het is een beetje afhankelijk van bij welke school je het doet um, en of je dus je eigen auto meeneemt of dat je ja. een auto wil huren, oh, ja, ja, ja, dat ja. hangt er allemaal vanaf, maar dat kost enkele duizenden euro's of ja, toch algemeen ja, okay. Dan moet je nog een helm en een pak hebben, en handschoenen, en ja. schoenen, en ja. ondergoed. En dan moet je dus inderdaad een auto vinden en ombouwen, zodat ja, Ange, Ange, Angelo koning doen. heeft altijd goede aanbiedingen, toch? Wie? Koning, ja, Angelo koning. Angelo heeft ja van Racing Sportiva inderdaad. Racing Sportiva, Dat is mijn, ja. mijn oom ja, ja, die heeft ja, een winkel op circuit ja, ja. met uh, met prachtige ja, ja. kleding. Maar goed, uh, daar zouden dingen kunnen kopen, maar uh, en dan komen de, de, de banden erbij. En, ja. Nou ja, dat, dat zit dus dat wel, wel in die 10.000 euro waar ik het over had. Dat noemen we de running costs. Dat ja. is wat het hele jaar uh, kost voor zo'n uh, seizoen met zo'n auto. Maar als, je, als jij 15.000 euro zeg maar, uh, ter beschikking hebt, dan zou je gewoon een, een, een, een 7, 8, 9 races kunnen meedoen. Zeker, die, ja. ja. In die, in die klas. Ja. Uh, hoe, hoe ben jij ooit begonnen bij dat... Uh, Voort, zeg maar. nou, het, is, het is, De autosport is mij me met de paplepel ingegoten, um, dus mijn hele leven kijk ik al alle autosport wat ik kan. En, en door uh, jouw vader hè? Ja door, mijn, ja, door mijn vader, Don inderdaad, die Doe was er was helemaal Koen gek ons, van. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, op een bepaald moment kom je op een leeftijd dat je wat meer centjes hebt mm -hmm. zeg maar, en uh, toen hebben we ooit een uh, <coughs> klein BMW'tje gekocht, die hebben we ergens in een schuurtje helemaal gestript en omgebouwd. En daar heb ik uiteindelijk mijn licentie mee gehaald in 2012 oh, bij de Rennsportschool Zandvoort. Uh -huh. En um, toen hebben we drie jaar lang uh, ja, uh, moeilijk gedaan, om het zo te zeggen, om die sponsoring bij elkaar te krijgen. En in 2015 lukte dat voor het eerst. Samen met mijn teamgenootjes toen, uh, Jorn van der Keul en Bouken van Steen. Mm -hmm. En toen hadden we genoeg centjes om een seizoen in de DRDO te rijden. Dus eigenlijk weer een, een tegenhanger van de DNRT, zeg maar. Yeah. Uh, oh, dat is overigens van Dylan Koster, ook wel een oh, bekende zandvoort. Ja, natuurlijk. Ja. Of was van Dylan, geloof ik. Ik geloof dat hij uh -huh. niet meer van Dylan is. Uh, daar hebben we onze eerste meters gemaakt. En uh, toen hebben we het jaar erop de overstap gemaakt naar de DNRT met de Mazda. En vanuit daar, uh, dat is eigenlijk de oorsprong van Racing Team Zandvoort. Het heeft vroeger wat verschillende naampjes gehad... omdat we het leuk vonden om onze hoofdsponsor die titel te gunnen. Ja, dus ja. zo hebben we DS Racing gehad. Nou, dat was dan uh, van uh, One Expertise onder andere. Nou, dat soort namen hebben we allemaal ja, gehad. Ja. En op een gegeven moment hebben we besloten van... nou, we moeten het nou wel heel vaak wisselen. Mensen weten niet meer wie we zijn. Nee. Dus toen hebben we gezegd, en nu gaan we het Racing Team Zandvoort noemen. We hebben bijna alleen maar Zandvoortse sponsors... Denk hierbij aan een broer Safety, uh, Sportcafé van Bert-Jan Wijnands uh, bij de Korverhal, ja, ja. uh, Café, Café 4, 4, Café Anders. Dan, ja. nou, allemaal dat soort namen staan op de auto's. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Ja. En dus vonden we ook dat we onszelf Racing Team Zandvoort mochten noemen. Ja, ja. Uh, is natuurlijk een heel klein beetje gestolen van Racing Team Nederland, van ja, uh, ja. Frits van Eert ja. en van Jumbo, wat nu iets minder loopt. Ja. <laughs> maar in die ja. tijd was dat nog helemaal aan het floreren. Dus we vonden dat een mooie, mooie kapstok om de boel aan op te hangen en dat... Uh, Houden we nu ook uh, ja, zo. En, en meer sponsors zijn altijd welkom waarschijnlijk. Meer sponsors zijn altijd welkom. En ook buiten Zandvoort hebben we sponsors. Dus dat maakt helemaal niet uit. Ja. Maar als jij nou bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar 25.000 euro te, uh, te beschikking hebt. Ja. Dan rij je meteen helemaal vooraan. Is, is, nou, maakt dat, dat een verschil? Of? Dat maakt zeker verschil. Uh, en vooral op basis van de techniek. Want wat je kunt doen met extra gelden is bepaalde onderdelen testen. Ja. Zo hebben wij uh, afgelopen winter hadden wij wat extra geld ter beschikking. Toen hebben we twee nieuwe motoren laten bouwen. Mm -hmm. uh, die helemaal volgens Cup specificatie hè. dus je, je mag maar bepaalde dingen aanpassen ja. aan zo'n motor. Maar dat ja. hebben we wel helemaal tot aan het maximale laten doen. Ah, okay. ah. Dus die, we, we hebben gewoon meer vermogen dan vorig jaar. Ja. Nou, dat helpt natuurlijk altijd één ja, op één. Maar je kunt bijvoorbeeld uh, meer testdagen boeken. waardoor je verschillende afstellingen kan proberen. Uh, en je data met elkaar kan vergelijken. van, nou, vorige keer remde ik daar en nu rem ik daar. ik kan een meter laten remmen, is tijdwinst. Ja. Nou, en. Dat is vooral waar dat geld in gaat zitten, is in het oh, testen en ont ontwikkelen van de auto. Ja ja, ja, ja, ja. En dat is grappig, want dat is eigenlijk één op één hetzelfde als met Formule 1-teams. Ja. Of andere grote teams die we kennen. Ja, en dan, dan gaat het maar al duizend. Hè? Ja, het zetten er ja. dan maar drie nulletjes of, ja, ja, of zes ja, ja, nulletjes achter als je pech ja, ja. hebt. Ja, precies. Maar goed, dat, dat zijn natuurlijk de, de grote jongens in ja. de sport. Uh, zoals je. Nou ja, er zijn honderden over de hele wereld, misschien wel duizenden kleine raceteams. Hè, die, ja, zeker. Uh, dat, ja. Dat, je ziet het overal natuurlijk. Ja. Um, is gewoon een hobby eigenlijk ook. Hè? Ja, voor ons is het een hobby. Ja. Um, we proberen onze monteur uh, Ewat van Kruisen, die wil ik ook graag nog even noemen, ja, want zonder dat dat Ewat zijn we nergens. Uh -huh. Die uh, proberen we wel natuurlijk een beetje een centje te betalen. Als hij een uiteraard. dag vrij moet nemen van zijn werk, is dat een beetje lullig natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar uiteindelijk uh, moeten we het doen, inderdaad, met ons eigen geld en, uh, en de paar sponsors die we hebben. En dat uh, blijft hobbymatig. Ja, want uh, er zijn meer coureurs dan, dan uh, de wedstrijdagen zijn. Hè? Want jij, jij rijdt ook niet alles, zeg maar. Nee, we hebben, toen we besloten om met die Mazda Cup te gaan rijden. Toen, uh, want we kwamen er ook achter dat de Mazda Cup heeft een teamklassement heeft. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je met meerdere rijders op één en dezelfde auto rijdt. Oh, ja. En dat is lastig, want dat betekent dat je met de afstelling van de auto een compromis moet vinden tussen de rijstijlen van de rijders. Ja. Daarom is het ook een apart klassement. En uh, daar zijn, in dat klassement zijn we inmiddels drievoudig kampioen. En staan we dit oh, jaar ook weer eerste en tweede tweede met nog één race te gaan. Dus we hopen weer op Eremetaal uh, dit ah, seizoen. Ah. Um, en het voordeel voor ons is privé uh, kun je de kosten delen dus ja. het gat wat je overhoudt tussen sponsoring en wat je nodig hebt, dat delen we natuurlijk als rijder ja. zelf maar jij, jij bent per jaar toch wel een paar duizend euro kwijt Dat zijn alle, alle coureurs, of niet? Die, uh, uw, team. ja, wij doen ongeveer een derde van het hele teambudget komt uit de rijders zelf oh, oké, okay. ja. Ja, ja, ja. nou één dus ja. vakantie minder dan, uh, ja, dat dat, uh, ja, dat moeten we er voor over hebben ja. maar ja. dat hebben we er allemaal wel voor over ja, nou ja, goed, dus zijn, andere sporten zijn ook duur he. waarschijnlijk al af en toe uh, door, ik weet niet uh, wat een paard kost uh, <laughs> op. Dan gaan we weer een keer uh, bespreken met, met, uh, met iemand. Maar goed, um, um, als jij Formule 1 kijkt, hè, kijk je dan ook naar hoe ze die bochten nemen, et cetera? Want jullie, bijvoorbeeld uh, hier in Zandvoort een uh, paar weken geleden. Dan ja, dat, dat is kijk... wel bijzonder. Hè? Want je, ja. wij hebben al zoveel honderden, duizenden rondjes op dat, ja, dat circuit gereden ja. door de jaren heen. En, en je ziet gewoon dat ze... Zij doen toch altijd andere dingen. Ja, maar... die, die mannen zijn van zo'n niveau. Ja. En wat ik er vooral bijzonder vind, is dat ze meteen rondje je 1 hard gaan ook. Ja, ze hebben ja. geen tijd nodig om uh, aan die auto, aan de baan, ja. aan de omstandigheden... Het is meteen pats, boem, gas erop. En, en dat is wel bijzonder om te zien. Ja, dan komen ze natuurlijk wel met veel hogere snelheden aan. Ja, ze over. hebben veel meer downforce. Dus ja, ja, ja, de, ja, ja. De, de auto kan ook meer hebben. Maar ja, je weet ook een Formule 1 zodra de Downforce weg is, is het ook meteen klaar. Ja, ja, nou, ja. Dat zag je in de, volgens mij was dat uh, Logan Sargent onder ja. andere, die eraf ging in de ja, Williams. inderdaad. Nou, daar zie je dat meteen aan. Ja. Uh, en dat zijn natuurlijk ook jongens met minder ervaring. Die, zijn, die hebben op standvoort vaak moeite. Die, die baan die is zo onvergeeflijk. Ja. Um, en dat is, wel, dat is wel gaaf om te zien. Maar ja. bijvoorbeeld die Arie mocht mocht, die banking ja. uh, richting uh, rechter eind, zeg ja. maar. Uh, neem jij die altijd hetzelfde of probeer je nog steeds dingen uit daar, of niet? Nou ja, en, en da, dan komen we dus weer terug op het, het, het sponsorgeldend verhaal. Uh, als wij een testdag hebben, dan ga ik zeker proberen of ik... Uh, hoog, en, en, hoog moet nemen of laat. Nou ja, dat, dat is in de Arie -bocht. met onze auto's uh, maakt het niet zo heel veel uit. Mm -hmm. Want als je hoog blijft, krijg je aan het eind van de bocht de schoen naar beneden. Ja. Of je krijgt hem aan het begin van de bocht. Ja. Um, het is ook afhankelijk of je in gevecht bent. Als je aan het verdedigen ja, tuurlijk, bent, blijf het lekker rechts hangen. Ja. Uh, dan zit je aan de binnenkant uh, en dan dwing je je tegenstander naar buiten toe voor de Tarzanbocht. Uh, dus dat heeft er ook nog mee te maken. Maar omdat de Arie Lijndijkbocht bij ons ook in de regen altijd vol gas is, uh, ja, ook bij de Formule 1 overigens, ja, ja, ja. maakt het niet zo heel veel uit. Okay. Die bocht bij uitstek niet. Ja, ja, ja. Uh, wat zijn je sterke punten, behalve uh, af en toe tik je uit misschien bij de. Uh, of, doe je, of doe je dat niet? Nou ja, soms gebeurt het, oh, gebeurt het wel eens per ongeluk. Hè? Dat, ja, uh, per ongeluk dat, dus. dat was op Zolder ook weer het geval. Dan zit je zo uh, gaaf in gevecht ja, en ja, dan ja, ja, uh, probeer je toch ja, ja. iemand nog buiten om even ja. voorbij te gaan. Nou, dat wil nog wel eens fout gaan. Uh, ik denk dat mijn sterke punt op dit moment vooral uh, de regen is. Uh, dus in ja. de regen rijden. Uh, ik weet niet of je van Verstappen nog kan herinneren een paar jaar geleden. Maar uh, wij hebben nog altijd niet het meeste motorvermogen. Uh -huh. Onze auto is niet de snelste auto. Uh, en dat is in de regen gewoon minder belangrijk. Ja, dan is het ja, ja, belangrijker ja. hoe je de auto positioneert, wanneer je op je gas gaat. En dan komt ervaring wat meer bovendrijven. En ik race inmiddels al zeven jaar in die cup. Uh -huh. Dus uh, ik zou zeggen dat mijn sterkste punt op dit moment uh, ja, de, regen is. de regen is. Maar ja. Ja, dat regent niet altijd helaas. Nee, helaas niet. Maar uh, uh, wat ik wilde vragen... Uh, uh, welke races hebben jullie de komende tijd nog? Volgende week zijn er races op voor verproken of niet? Nee, de, ja, er zijn volgens mij is de Fanatec World Series. Ja, dat, dat zijn zo, GT3's. Ja. Uh -huh. Nou, dat heb ik niet over 10.000 euro. Maar over 10 miljoen euro per seizoen, denk ik. Alhoewel... Um, nee, wij rijden op 8 oktober. Zondag 8 oktober is de, onze laatste racedag van de DNRT op Zandvoort. Uh. Uh, zijn dan ook de DNRT finale races. Uh. En dat doen we weer met allerlei andere klassen tegelijk. Dus echt ja, een ja. mooie, gezellige dag weer. Uh. Ja, en dan gaan we proberen om het zilverwerk binnen te halen, ja, voor, uh, ja. vooral voor teamklassement. Ja, heb jij nog uh, doelen in de komende jaren? Omdat je misschien een andere klasse, Zeker. Porsche, Porsche Cup of zo. Ja, er is tegenwoordig uh, een, uh, we moeten wel realistisch blijven denk ik. Uiteraard, um, de Porsche Cup is ook alweer uh, behoorlijk Por veel. Porsche Carrera Cup Benelux is eigenlijk de eerste stap binnen de Porsche ja. Racing waar je als, als privateer naartoe zou kunnen. Maar dat kost rustig 2 tot 3 ton per dat jaar. Meer je dat, ja. Ja, dus daar hebben we het over is, serieus geld. Ehm... Daar moet je echt uh, serieuze partijen voor vinden. Ja, en, ja, ja, en dan ja, ja. gaan we het ook over hele andere dingen hebben. Dan, ja, uh, dan, nee, dan waar nee, we het nee, nu ja. over hebben. Ja. Uh, maar die, de mogelijkheden zijn er altijd. Je moet alleen de juiste persoon op de juiste momenten tegenkomen. Ja. We hebben eigenlijk nog een mooie tussenstap. En dat is de Mazda MX-5 ND Cup. Mm -hmm. uh, de ND staat voor de type aanduiding van de Mazda MX-5. Er zijn er vier ja. van. Ja. Uh, wij racen nu met die NA'tjes. Dus de uh -huh. eerste oplagen. De ND Cup is een Nederlands kampioenschap. Dus dat uh -huh. is wel uh, professioneel uh, autosporten. En dat moet voor een... Dat klinkt lullig. Ongeveer 80.000 euro per jaar te doen zijn. Dat, dat is relatief gezien nog steeds heel weinig geld in de autosportland. Uh, en dan rij je dus gewoon officieel Nederlands kampioenschap. Ja. En eigenlijk heb ik daar mijn pijl op gericht voor de aankomende jaren. Om daar toch nog een keer een seizoen in ja? te kunnen draaien. Uh, maar dat ja, is ook afhankelijk. Wederom, zoals altijd... Sponsors, hè? Sponsors. Ja, dat is, dat is al jaren geleden was het al zo. Dat, dat is nooit u? anders geweest. Zal nu nog steeds zo <laughs> zijn no waarschijnlijk. Is nooit anders geweest. Oké, okay, nou, uh, hartelijk bedankt uh, uh, voor jouw uh, aanwezigheid. Uh, Geen dank. Want, uh, het was een interessant verhaal en uh, veel succes over twee weken dan, hè? Uh, ja, twee, drie, even kijken. Drie weken. Acht Bijna vier. Ofzo. Vier weken <laughs> ja. dan. Nou, Tim, uh, hartelijk bedankt. Ik wens je nog een heel uh, lekker weekend. Hetzelfde. En niet wat mooier weer. Gaat lukken. En we gaan weer even naar muziek luisteren. Ja We luisteren naar uh, Monument van Angels in Agony. Of andersom, dat zou kunnen. Um, we, we hebben weer, als het goed is, Carina aan de, aan de lijn. Klopt dat, Carina? Ja, ja dat is Hartstikke helemaal goed. Hartstikke goed, ja. Jij staat, ja. Uh, als het goed is, in het gemeentehuis samen met Arie Koper. Ja. Ja, zeker. De, de, man staat hier naast me. de man die alles van Zandvoort weet, ja, zullen we maar zeggen. De man die alles weet, ja. <laughs> van Zandvoort, hè? Nee, man. zegt hij al. Nee, van Zandvoort. Nou van ja, Zandvoort. ja, jij gaat hem vragen uh, uh, uh, ja. over, over de open monumentendagen. Ga je gang? Ja, want ik was net even naar Arie op zoek. Want we hadden afgesproken in het raadhuis. Maar ik stond dus boven te wachten. En daar heb ik dan meteen even de burgemeesterstoel mogen bewonderen. <laughs> maar uh, toen ben ik even naar de kerk gerend... Want ik dacht, misschien zit Adi wel gewoon in de kerk bij de opening. Ja, zo ook, ja. Uh, Dat was trouwens heel interessant. Uh, de predikant John Vrijhoff uh, had hele mooie verhalen al meteen. Dus ik zou zeggen, mensen, ga ook even naar de kerk. Want daar uh, zijn heel veel interessante verhalen te vertellen door degenen die daar dit weekend ook staan. En er zijn veel interessante dingen te zien. Uh, maar ja, toen ben ik daarna maar toch maar weer naar het raadhuis geremd. En, ja hoor, daar stond -ie. Nou hij. <laughs> daar stond hij. Maar, um, Arie, uh, je bent van het genootschap Oud-Zandvoort natuurlijk. Um, nou, ik kwam hier binnen en je toonde mij meteen een prachtige bomschuit. Ja, dat is de bomschuit die mijn vader in de vorige eeuw heeft gemaakt. Helemaal gespand. En met alle accessoires heeft hij allemaal zelf gemaakt. Dus denk aan de ankers. Denk aan de pompjes die erop zaten. Denk aan de ankerspeel. Kortom... Heel veel werk. Hij is een jaar mee bezig geweest. Maar dat geloof ik, want het is echt uh, gewoon tot in detail. Zelfs de touwen en de kabels. En als je, nu kan je natuurlijk even heel goed kijken, want normaal staat hij denk ik bij je thuis. Hij staat bij mij in het zogenaamde Kopermuseum. Uh, ja. Staat hij op zolder, staat hij hier, de pronk. Ja, echt een, uh, hij is ook een van de oprichters geweest van de Zandvoortse Bomschuitenclub. En van daaruit heeft hij diverse bomschuitjes gemaakt. Hij heeft ook een van mijn zusje gemaakt in Zuid-Afrika. Maar dit, omdat hij mee moest nemen, heeft hij een heel kleintje gemaakt met een opvouwbare mast. Dat is ook altijd heel apart. En dat is helemaal precisiewerk geweest. En hij was ook altijd heel erg precies. Ben je ook zo'n uh, Pietje precies? Iets minder. <laughs> <laughs> Iets minder. Oh. Maar als we eventjes hier doorheen lopen, want nu staan we in de kamer van de Wurf. Ja. Ik, uh, ik geloof dat er vandaag kleding gewassen gaat worden op, uh, in oude stijl. Uh, maar als we dan de gang doorlopen, komen we in de kamer van de... Een genootschap uit Zandvoort. Hier kan je ook meteen, uh, denk ik, abonneren op de Klink, of niet? Als ja. Je de... ja? Ja, ja, je kunt je gewoon abonneren op de klink. Woon je Zandvoort en betalen. 12,50 euro per jaar. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, van zeggen ze vaak, want het is ook zo. Uh, als je lid wordt van de vereniging, krijg je ook meteen het jubileumboek cadeau. Kost normaal al 20 euro in de winkel. Maar nu heb je het dus bij je abonnement van 12,50 euro, je het gratis. Dus je hebt het dan in één keer teruggediend. Ja. En wat is, en is de bedoeling? De, en het is de grootste vereniging van Zandvoort. Wauw, ja, ik uh, lees de klink uh, regelmatig. Heel interessante onderwerpen altijd. Uh, wat, wat, uh, de Open Monumentendagen zijn deze twee dagen alleen, hè? Ja. Het is op zaterdag en zondag van 11 tot 5. En de, de mensen zoveel mogelijk van het oudere Zandvoort uh, te laten zien. En de gebouwen natuurlijk ook in de verhalen eromheen. Ja, want die verhalen, dat integreert mij natuurlijk. Uh, want ik hoorde iets over uh, de haringetjes die bij het fonteintje zijn, waar nu heel veel schuim uit komt. Trouwens, ik dacht, dat heb jij gedaan omdat het een, een feestweekend is. Maar nee, dat, uh, dat heeft iemand anders dus gedaan. Maar het schuim komt bijna eroverheen. Maar er is iets met die uh, kleine haringetjes, hè? Die uh, die zijn ooit eens een keertje in een baldadige bui door een zandvoet eraf uh, afgehaald. En bij hem in de douche gemonteerd. En heeft hij onder Hij heeft ze na verloop van tijd alweer teruggebracht. Maar dat is wel een heel grappig iets, ja. Nou, misschien kan de karwei dat oppikken. Gewoon. Uh, hè? Uh, ja, het zou leuk zijn hoor, ik zou ze meteen kopen. Ja, Echt voor zandpoortse kranen. En um, ja, je zei net... Uh, ik heb hier eens een uh, rondleiding gehad met groep 8. En daar werd dat ook verteld. Want als je voor die fontein staat, zie je twee uh, ronde raampjes... Maar dat, dat uh, had een betekenis. Daar, daar, tenminste, betekenis, daar zat iets achter. We zaten voor 1949, moet nadenken, zaten naar de politiecellen. Want het politiebureau was destijds gevestigd in de haltestraat. met de deur waar je nu doorheen gekomen bent. En wat twee dikke deuren. En je kunt het nog zien aan een deurnaald. Dat is een versierstuk van de deur. En dan zie je dus een aantal attributen op die nog met de politie te maken hebben. Als je erin ging, dan had je aan de linkerkant twee cellen. En achter de raampjes die je nu ziet, van buitenaf, er zat er gewoon tradies en er zat een deur. En in 1949 heeft de Zandvoortse bevolking aan de, aan de gelegenheid van het afscheid van burgemeester van Alphen de frontein cadeau genomen. Maar toen uh, moesten de cellen gewoon sluiten. Dat stopte. De cellen moesten toen gesloten worden, want het politiebouw werd verplaatst naar de weg. Ja, en is er ook opgetekend uh, wat, uh, wat voor mensen allemaal in die cel hebben gezeten? Ja, alles werd natuurlijk geregistreerd. Maar ik, ik weet nog dat... Kees Bijssel, die hier bij me staat... die, weet, die heeft het nog uh, meegemaakt. Ik die... heb keer in de cel gezeten. Ja, die, niet? Speelde hier. die speelde hier in de hal. Oh. oh. Klein, als jonge jongen. Oh, eens. Ik woonde je te, tegenover. Boven Jupiter. En dat is ongeveer een jaar of... twee, drie en zeventig geleden... dat ik hier in de, in de hal speelde. Heb mijn vader en moeder me verteld... Ik kan het me niet herinneren hoor. Maar uh, de politie vond dat uh, oké. Okay. vond dat oké. Okay? ja, we hebben een klein jongetje hier al. Dit is het halletje. Nou. Dus ze me. Dus je voelt je hier wel thuis. Ja, <laughs> zeker. Heeft hij niet uit ooit... de politiepost gezeten in de Haltestraat aan de overkant? In de uh, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ik had die vreemd met fietsen, De ging hij door. Rijstraat staat af met een vriendje en hadden dus ze blokjes trotiel gevonden. ...en dat gooiden ze in dat gebouw... ...en dat kwam toevallig op de potkachel terecht. Ik zei even, het hotel is een explosief. Dat vonden ze niet leuk. <laughs> ja, kijk, dit is leuk... ...want uh, we staan hier... ...we hebben nu al uh, verhalen van vroeger. Uh, wethouder Bluis zei net ook in de kerk... ...de verhalen moeten door dit soort dagen... ...ook gewoon bewaard blijven. Daarom zijn de monumentendagen ook zo super belangrijk, ...want wij moeten onze verhalen... ...en onze kennis... En alles wat we van vroeger hebben uh, behouden, zodat we weten waar we vandaan komen. Ja. He? En, uh, maar het is natuurlijk daarnaast ook interessant, want zand wordt veranderd. Maar daarnaast, uh, er zijn gelukkig nog zoveel oude dingen, en dat bedoel ik niet oud van uh, lelijk, maar oud waardevol, bedoel ik dan, uh, terug te vinden. En uh, er is een mooie route, hè? Uh, dit weekend. Jazeker, Het is een hele mooie route. En die, uh, die route, daar zijn er van gemaakt. En die kunnen we zo gratis, ja, anno 2023, <lacht> gratis, benadruk het nog even, ophalen hier in het raadhuis bijvoorbeeld, of in het Zandvoors Museum, of in de kerk. En wat zijn dan, uh, noemen maar eens een paar hoogtepunten die uh, mensen zeker moeten bezoeken? Ik zou zeggen, neem de protestantse kerk. Er zitten een aantal monumenten in. Er heeft een hele rijke geschiedenis. Het is zelf natuurlijk beneden. En dan vertelden mensen graag hoe het eruit zag destijds. Ja, want daar ben je vandaag ook voor, hè? Om de mensen echt even uh, de details te vertellen. Ja, daar ben ik inderdaad voor. Ja. Samen met Kees Brijzen over het Bloemen van Oresa. Het hele bestuur van het genootschap. Ja. van ja. We hebben ook natuurlijk de Hotel Faber, als je zou willen. Ja. Faber heeft heel veel oudersantwoorders geschilderd. Normaal gesproken kun je er alleen naar als je gast bent. Maar nu kun je er gewoon in. En bij de KNRM kun je ook terecht. Dus voldoende gelegenheid om het allemaal te gaan bekijken. De KNRM die het KNRM bestaat volgend jaar 200 jaar en wordt dan ook in de Klink volgend jaar ruim aandacht aan besteed. Dus mocht je nog geen abonnees hebben op de Klink, ja. nu dan. Ja, ja. Hey, en wat, wat is in de andere zalen te zien eigenlijk? Want iedereen loopt hier naar binnen en loopt dan ook weer door. Oh, daar is nog iets over de Formule 1 te zien. Even kijken hoor. Oh, prachtig, prachtig. Oh ja, uh, dit wist ik niet dat dat hier allemaal ook nog te zien was. Dit is uh, van Harry Verkale. Die was, uh, in zijn, uh, vroeger was hij persfotograaf voor de Grand Prix. En heeft uh, heel veel foto's gemaakt. En uh, die, die heeft, hij heeft nu de gelegenheid gekregen om die hier uh, te presenteren. Hij heeft nu de twee dagen. Dat is gewoon erg leuk. Ja. Met Jan Lammers en uh, Jackie X en alle ik zie hier een foto van Jochen Rindt, bijvoorbeeld noem het op, alle, alle bekende racers uit de voormalige Formule 1, die zie je hier in de revue passeren. Nou, ik, uh, ik zou zeggen, mensen gaan allemaal van dit mooie weekend genieten en loop de gebouwen binnen, want uh, elk gebouw, elke plek heeft vele verhalen te vertellen en het is echt heel erg interessant. Dankjewel, Ari Koper. Oké. Okay. Graag gedaan, Carina. En tot de volgende keer zomaar. Ik weet het. Hartstikke goed, uh, Carina. Le leuk. Uh, ja, iedereen moet gaan kijken. Want uh, wat je al zei, uh, elk, elk gebouw heeft zijn eigen verhalen. Er zitten natuurlijk heel veel verhalen aan vast. En uh, ja, iedereen moet gaan kijken gewoon, zullen maar zeggen. Ja hoor. Amusee. Zeker weten. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En we gaan nou, graag gedaan. Bedankt voor je bijdrage. We gaan weer een stukje muziek draaien, want ik ben mijn technische kwijt. Maar, maar uh, nu is hij weer gekomen. Als het jazzband van boven speelt, dan Tony Light, gaan we draaien. En dat heeft te maken met het volgende item. Nou, we luisteren naar Tony Light als het jazzband van boven speelt. En ik heb hier een, een jazzcanner bij me zitten, Hans Rijmers. Uh, hier had je ook nog nooit van gehoord, hebben we Nee. Nee. Maar alles wat nieuw is, is prima. Nee, dat is ook waar. Maar dat heeft in ieder geval met jazz te maken. Want zo ga, is dat. Daar gaan ja. we even over praten. Uh, ja. Want morgen uh, uh, wordt er voor de 21 e keer begonnen met een concertreeks in uh, Krocht. Ja. Uh, Jess in Zandvoort, uh, jij bent voorzitter eigenlijk van de, van de stichting ja. Zandvoort. Hè? Ja, ja. Dat doe je ook alweer acht jaar, negen, nee? Al, al, nee, veel langer. Ja, langer. Uh, vanaf uh, 2007 2008 of zo? Nee, 2008. Oh, okay, ja, in 2002 uh, ooit begonnen in de ja, krocht, ja, initiatief ja. Erik Timmermans. Ja, ja. Uh, en in 2008 is er een stichting van gemaakt. Uh -huh. En uh, toen ben ik voorzitter geworden, want als stichting konden we subsidie aanvragen. Ja, ja. Want daarvoor was dat toch een beetje lastig, met ja. de het publiek, de entree, uh, de muzikanten die betaald moesten worden. Uh, ja, er is toen de tijd... Uh, als er wat tekort kwam, uh, heel veel betaald uit, uh, uit eigen zak. En ja. dan hoofdzakelijk de zak van Erik Timmermans. Ja, ja. Eh, om, omdat hij het organiseerde. Omdat hij heel graag zelf wilde spelen. Ja, maar was jij er in de eerste jaren ook al bij dan? Of nee. Niet? Dan nee. was je er nog niet bij. Nee, nee. Want, ik ben uh, bij de eerste concerten zeg maar van 2002 tot en met 2005, 2006 uh, uh, was ik er niet uh, bij nee, betrokken. Nee, nee. In 2005 denk ik uit nee. mijn hoofd de eerste keer. En in 2007, 2008 uh, hebben we toen de stichting uh, geformeerd. Ja, ja, ja, want ze begonnen toen in 2002. Ja. Met um, uh, ook bekende namen destijds dan, hè? Met ik noem een Edwin Rutte, Greetje Kauvelt, Jochen Bruis, Bakker, die nog steeds. eigenlijk... Ja, ja, ja. Daardoor hebben ze direct eigenlijk hun naam gevestigd, zeg maar. Nou, dat was dat wel is. heel erg moeilijk, hoor. Ja, toch? Ja, ja, ja, want uh, uh, ook toen ik, uh, toen ik bij betrokken raakte ja. en, en dat ik voorzitter was. Toen uh, hebben we toch ook wel eens bij de kassa gezeten van, nou, we beginnen om half dat drie. Lastig, ja. En we hebben om twee uur veertig uh, mensen binnen. Ja, meen je dat? Ja, ja en, en dat mag wel een beetje meer worden. Ja. Uh, we, dat is ook de reden waarom we ook die subsidie is aangevraagd. Ja. Die hadden we ook, ook echt ontzettend hard nodig om dat publiek wat, ja. dan, wat we eigenlijk meer nodig hebben, maar wat niet kwam, uh, dat we daarmee wat konden ja. compenseren. Ja. Ja. Want we wilden wel de muzikanten uh, uh, de, de, de vier geven uh -huh. waar ze recht op hebben. Uiteraard, hè? Ja. Het, is een, het is een vak, hè? het is Tuurlijk. geen hobby. Nee, logisch, logisch. Dat ze voor hun ja. plezier spelen, dat snap ik wel. Ja. Maar het is, het is een vak. En dat, dat moet je belonen. Ja. Dat is ook precies de reden waarom. Of we het ook al nu aan ons 21ste seizoen beginnen. Uh -huh. Want dat praatje in het land gaat snel rond. Hè? Ja, tuurlijk. Iedereen die komt. En echt zonder uh, uh, uh, daar uh, uh, misplaatst over te doen. Maar we hebben hier het top van Nederland. Ja. Wat komt. Maar die wil allemaal wel netjes betaald worden. Uiteraard. En wanneer de muzikanten zeggen. Wanneer het concert klaar is. Wanneer mag ik weer een keer terugkomen. Ja, dan is dat een fantastisch compliment. Uiteraard, uiteraard. He? Ja, want uh, toen, toen de tijd is, zeg maar naar Zandvoort gekomen. heb ik tenminste begrepen en gelezen ja. eigenlijk op ja. de site ook. Ja. Door de goede artistiek in, in de kroeg. Ja, nou, dat, dat, dat kwam pas later aan de orde. Okay. Het, waar het om ging is, uh, Erik is ooit begonnen, twee jaar daarvoor. Ja. Uh, in het Wapenverkennenmaland in de Stinkende Hemmer. Uh -huh. Om daar te spelen. He, met met uh, uh, ja. prima muzikanten allemaal. Maar, dat was natuurlijk een kroeg. Ja. Dus die speelden daar. Ja, en er werd gewoon, zoals hier... Hè, de tafels bezet zijn en de bar bezet zijn. Daar wordt het gewoon gekwekt. Ja, ja, ja. Nou, wij zitten hier te praten en daar stonden muzikanten in een hoek te spelen. Ja, ja. Nou, ik, ik denk dat het nog net niet zo was... dat ze naar de muziek toe gingen of het een beetje zachter kon. Want ze konden elkaar niet verstaan. <laughs> zo erg was het denk ik net niet. Nee. Maar op een gegeven moment word je daar als muzikant natuurlijk ook ja, een vond, beetje ja. vervelend van. Ja, dat begrijp ik, ja. En ja. toen is Erik op zoek gegaan uh -huh. naar een locatie... Uh, in in in de buurt ik kwam hij terecht... Uh, uh, hier in de krocht bij, uh, bij Theo. Ja, en, en, en, maar daar stond ook een goede vleugel. Dat was ook een overwoning, ja, niet? Ja, nou, de, de, de vleugel was toen al oud. Oh, en, uh, die staat er nu nog. <laughs> en die staat er nu <laughs> nog. Maar we zijn druk bezig met een andere. Uh, maar dat was de oude vleugel... die, die ooit eens ja. een keer... Uh, eigendom is geweest van het oratoriumkoor. Oh. Wat, vroeger, wat vroeger hier geweest. Dat het koor bestaat niet meer. Nee, Hè, maar meer, dat was toen het uit het oratoriumkoor. En die uh -huh. waren eigenaar van de vleugel. Uh, dat is uh, uh, allemaal opgegaan uh, nou uiteindelijk is de vleugel uh, zo overgegaan in het eigendom van, uh, van de krocht, van Theo van uh, ja, noem maar op ja, allemaal ja, ja, dus ja. iedereen die daar iets te doen heeft, die gebruikt die vleugel ja, en, en degene die hem gebruikt en die hem wel laten stemmen. Ja, die betaalt uiteraard het uiteraard, stemmen. Hè? Ja. Dus dat, ja. ieder, voor ieder concert komt de stemmer om hem weer, om hem weer netjes ja, te stemmen. Een, een oude piano, oude vleugel, die kon natuurlijk ook goed zijn. Hè? Ik bedoel, ja, maar toch? dit is. Ja, ja dit maar is dit, dit is. Wel erg, uh, ja, maar hier is. Uh, deze begint toch wel uh, heel erg vintage-trekjes uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. ja? te <laughs> <De tone, laughs> vertonen. Ja. Maar zolang je ja, ja. laat stemmen, oh, ja, moet ja, nee, Prima, het, moet prima. Maar goed, april volgend jaar hebben we het laatste concert. Ja. Dus wij hebben ons uh, ten doel gesteld dat we proberen om wanneer de kroeg weer open gaat, dat uh -huh. we daar weer de concerten kunnen doen. Dat we dan een uh, andere vleugel hebben staan. Ja, ja. Geen nieuwe, want dan nee, ben je 30, 40.000 euro verder. Uh -huh. Dat is geen doen. Maar gewoon, een, uh, je kan een hele goede uh, uh, tweedehandskuur kopen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Ja, ja, jij noemde net al 14 april, is volgens mij de laatste. Hè, volgend, ja, jaar. volgend jaar is de laatste. Dan, ja. gaat de, dan gaat de, uh, de kroeg dicht voor, ja. ik denk, een jaar of uh, misschien twee jaar. Ja, ja, maanden. ja. Mm, durf het U niet weet, te zeggen een niet beetje, niet? beetje afhankelijk wat ze tegenkomen wanneer ze gaan slopen. Ja, ja, maar geen wat, benul. Heb je nog een idee wat jullie dan gaan doen? Nou, ik hoop dat we dan weer door kunnen met ja, de concertreeks. Daarna, maar goed, in de tussentijd. Of is het gewoon oh, een jaren... Ja, Ja, nee, geen idee. Geen idee. Ik, ik denk dat we dat dan gewoon, uh, misschien ad hoc, wat, uh, wat concertjes gaan organiseren uh -huh. in, de, uh, in de kerk. Op, op het plein. Zou kunnen. Uh, uh, dat we daar wat doen. Ja. Uh, ik bedoel, daar kan dan uh, 160, 150, ja. 160 man in. Ja. En, en, maar het, het probleem is een beetje, de, de akoestiek is eigenlijk niet helemaal geschikt voor uh, kwartetten en trio's en dat soort dingen. Met een grote band heb je geen problemen. Nee. Dan gaat dat prima. Uh -huh. hè? Dus misschien dat we dan je iets... bedoelt in de huidige krocht? Nee. nee, in, nee. De kerk? In, de kerk. Oh, in de kerk. In de kerk. In de kerk. Dus dat, dan, uh, dat we daar, kijk, een koor hè? En, en een ja. grote, uh, uh, grote orkesten, dat is daar prima. Ja. Maar, ja, ik weet het niet. Ik, ik moet daar met de muzikanten eens over praten. Hoe we uh -huh. dat gaan doen. Uh, of we daar iets kunnen doen. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, weet, uh -huh. ik durf het nog niet te zeggen. We hebben er ook nog niet echt over nagedacht. Zijn jullie niet bang door die verbouwing dat de akoestiek ook uh, minder zal worden? Nee, nee, of, of? nee. Nee, een goede nee, want dat is opgeschreven. Dat is opgeschreven? Ja, uh, uh, toen de tijd uh, afgesproken met de uh, architecten, de gemeente uh -huh. en noem maar op allemaal. Er zijn akoestische metingen verricht uh -huh. uh, vorig jaar. Zoals de situatie nu is, en wij hebben gezegd, althans wij, in de vergadering, en ik zeg dat maar even op persoonlijke titel, geroepen van je kan aan die krocht en die zaal doen en laten wat je wil. Dat klinkt een beetje plat, het maakt mij niet uit wat je doet, maar blijf met je vingertjes van die akoestiek af. Ja. Dus ik heb toegezegd, van, er zit een verlaagd plafond in. Uh -huh. Laat dat zitten, kom daar niet aan. Want dat ja. bepaalt voor een groot gedeelte de akoestiek. Ja. Nou, de architect vindt dat niet zo mooi. Die wil die gewellen voorzien. Maar goed, dus aan de architect gevraagd van... en kom jij dan op de concerten hier? Nee, nee. dus waar bemoei je mee? Ja. Jij vindt het leuk, ja. maar daar hebben we niks aan. En is dat met of zonder vleermuizen? Nee, dat, nee, nee die vleermuizen, hey, daar, daar kunnen we nog een halve dag over praten. Ja, nee, nee, doen nee. We niet. Dus uiteindelijk is het zo dat die akoestische metingen zijn verricht. Ja. En er is opgeschreven dat wanneer zij klaar zijn, dat ze wanneer ze dan weer opnieuw die akoestische metingen doen, op dezelfde manier, dat dan de resultaten hetzelfde moeten zijn. Hmm. Ik zeg, nou, dat is prachtig, maar dat gaan we niet doen. Wanneer het klaar is, dan laat ik het uh, de muzikanten spelen. In de, uh, in de zaal ja. en op het podium. Uh -huh. En zij gaan dan beoordelen of die akoestiek wel of niet goed is. Huh. En als zij zeggen, hij is niet goed. Dan, dan gaat gewoon dat verlaagde plafond er weer in. Ja, ja, ik bedoel, ja, ja, ja. jongens, kom op zeg. Ik bedoel, nou hebben we een goede zaal. Ja, en, en, en, en, moeten we, daardoor, en moeten we dan, ja. uh, omdat de architect, uh, dat gesolde meter. Ja. Uh, ik, uh, sorry luisteraars. Met die, met die egotjes allemaal echt. Ja. Jongens, ja. niet doen. Nou, we laten het aan jou over. Komt... Uh, uh, zo te horen konden we goed, Hans. Ja dat, mag, ja, dat hoop ik. <laughs> ja, dat hoop ik ook voor je. Ja, nee, dat nee, kom, nee, komt wel goed. De, de, de, de nee, maar we hebben we daar wel... We hebben er wel heel veel aandacht voor gevraagd. Ja, tuurlijk. Nee, nee, Jongens, let ja. daar nou op. Ja. Wat je daarvoor doet in, in, in, die, in die, die, die, die zalen en die Aha. dingen en de horeca... En de entree, kijk, uh, buiten het feit dat de entree er aan de buitenkant met die ja. klompsteen erop er ja. ook natuurlijk spugelelijk uitziet. Ja. Ja. Oké, okay, dat is een ander verhaal. Daar gaan we het niet over hebben. Maar het belangrijkste is die, uh, is die akoestiek. De akoestiek de die is alles, alles bepalend nee, voor logisch, de kwaliteit ja. van de concerten. Ja, ja, en niet ja, alleen ja, voor ja. ons. Ja. Voor iedereen die daar ja. iets gaat doen. Ook voor, ook voor toneel. Ja. En, en, en, nee, logisch, en de koren logisch. en noem maar op allemaal. Ja. Maar ja. Uh, uh, af, luister, en toe, af en toe moet je een beetje, uh, nee, zeker weten. beetje nou, fel ja, van ja, leer trekken. Dat kun je wel. Ja. Uh, uh, even over de belangstelling voor die jazzconcerten. Uh, ja. Dat is op dit moment voldoende. Want jullie hebben een heleboel uh, passepartout's komen. Ja, nou ja. We hebben natuurlijk. Het probleem is een beetje dat we uh, dat vaste klanten op een bepaald moment wilden reserveren en dat dat kon niet omdat we uitverkocht waren. Ja, nou dat wil je ook niet. Hè? Je, mm -hmm. je, wil, je wil je trouwe klanten belonen. Hè? We, we leven bij de gratie van onze, onze vaste bezoekers. En toen hebben we twee jaar geleden gezegd: laten we nou een paspoortje maken. Ja. En daar en, en, heb je geen financieel voordelen, Je betaalt gewoon 9 keer 15 euro. Maar je hoeft niet meer te reserveren. De mensen bezekerheden. Je, ja. je hebt altijd een plek, ja. geen gereserveerde plek, maar je kan altijd naar binnen. Ja. Dus uh, vergeet om te reserveren, kan niet meer. En nou, weet je wat, doen we 70 paspoortjes. Dat vond ik al veel. Hè? Ja. Toen, nou, die waren binnen de kostenkeren verkocht. Oh, ja? Nou, dus voor dit jaar uh, hebben we weer paspartoetjes gedaan. Maar daarvoor acht concerten. Omdat april de ja. laatste is. En dus we hebben er nu acht. Ja, mee, ja, ja. Uh, en uh, uh, tot nu toe uh, uh, 65 van verkocht. Dus, nou, prima. dus ja. we hebben altijd, die 65 bezoekers heb sowieso, je altijd. Sowieso. En de rest uh, uh, zijn dan, zeg maar even, de losse reserveringen. Ja, ja. En hebben we er voor uh, morgen tot nu toe 110, 115 okay. ongeveer. Dan kunnen er nog. Uh, stop... Ja, een stuk of 10. Ja, ja, ja. 15 kunnen erbij. Want ja. we, gaan, we, gaan, uh, we hebben het concert nu weer, ja. sinds lange tijd, gewoon weer lekker in de zaal. Ja, dat is intimider, hè? Intimer, ja, ja. Maar, ja, precies. Waarbij, en de, eigenlijk zouden we dat ook het liefste willen doen: uh -huh. met muziek. Geen bezoek, fysiek, op dezelfde vloer. Ja. He, dat geeft dan toch een uh -huh. beetje dat jazzclub ja. idee. He, ja, van, dat ja, willen we ja, graag. Ja, ja, ja. Maar ja, uh, uh, ik vrees dat met de volgende concerten. Als je ziet wie er allemaal komen. Ja, dus, uh, dat we dat niet gaan redden. Ja, dan uh. moet er toch iedereen op het podium. Want je gaat ook niet zeggen met 130... We zijn uitverkocht, nee, want er zijn waar. er nog ja. veel meer die het ook graag ja. willen zien. Ja. Ja. ja, nou ja, dan doen we de concessie dat het dan op het, op het podium spelen is en de rest in de zaal. En ja. het publiek in de zaal. Ja. Ja. Uh, de programma, dat programma, uh, dat had je net al over. dat ziet er goed uit natuurlijk. Ja. Uh, programma Samenstellers, uh, Frits uh, Landesberg en, en Jean-Louis van Damme Ja, op dit ja dat zijn de programmeurs. De programmeurs. Ja, uh, ja die kennen iedereen. Uh, ja, uiteraard. Die <laughs> ja. Landesberg zit er ook al vanaf het begin bij, hè? Ja, zeker. Ja, ja keurig, zeker, zeker, zeker. Maar, ja. Uh, is het moeilijk voor hen of is, is het uh, nee. te doen? Nee, nee. Ja, het is een kleine wereld. Natuurlijk. Nee, maar het boeken, uh, uh, het boeken van de muzikanten is mm het -hmm. minste probleem. Ja. Die willen allemaal dolgraag spelen. Ja. Het is meer. Uh, we hebben sinds, sinds twee jaar aan alle concerten een thema gehangen. Mm -hmm. Dat blijkt fantastisch te werken. Ja, ja. Want dan weet iedereen: van, oh, uh, uh, we hebben een tribute naar uh, die of die of die. Dan, dan weet iedereen van ja, wat kan wat ik dan meziek, verwachten? Uh, ja, Op het sorry. moment dat je zegt er komt kom trompetist, pianist, uh, uh, nou, je, je dan speelt. denkt iedereen van ja, ja, ja leuk, maar uh, wat gaat hij dan spelen? Ga ik wel dat wel wat, uh, leuk vinden? Experimentele jazz, je weet het nooit. Nou ja, dat, dat, uh, nou ja. daar zouden ik sowieso niet mee aan te komen. Nee, nee, dat wil ik van. <laughs> <laughs> snap ik ook niet hoor. Nee, nee, nee. je vindt het goed. Die... Nou, nee, hoor, ik, nee, ik bedoel, uh, uh, uh, we praten er wel eens over. En dan denk ja, god joh, ze beginnen gelijk, ze eindigen gelijk. En wat er tussenin zit, ik snap er helemaal niks van. Maar dat ligt aan mij. Ja, dat begrijp ik. Maar die tribute bands, die zijn een beetje nog Ja, maar het zijn geen tribute bands, hè? Nou ja, in ieder geval tribute toe. hè. Ja, precies, maar dat is wat anders. Vorig jaar hadden jullie de Millers, Sten Toots Tootsiemans, Benny Goodman. Dat zijn natuurlijk grote namen. En dit jaar weer, hè. Er krijgen weer een aantal... Ik word even op mijn vingers getikt ja we gaan er zo een einde aan maken ja. uh, tenminste van het programma dan hè? Ja. Uh, jullie hebben weer een hoop uh, ze grote namen ja. uh, die jullie uh, uh, weer laten horen ja netke netke uh, uh, Net Cole, uh, Michael Boublé uh, morgen dan uh, naar de Carpeters. waarvan denk ja de, de Kapetus ja, is dat nou yes ja, nou nou, dat, dat, dat zul je, ja. daar zul je vast aan te kijken. Ze hebben vanmorgen prachtige arrangementen gemaakt. En die bekende muziek van die kaperters. Gewoon in een, in een ja. geweldig uh, jazzy jasje gegoten. Die Knop. arrangementen. Ja. Ja, ja, ja, en die ja, ja. kunnen dat zo goed. Ja. Het is zo melodieus, prachtige jazz. Ja, en natuurlijk, je hebt, je hebt wat. wat uh, uh, uh, uh, wat harder en, en wat meer ja. zachter. En, en, uh -huh. ja. af, af en toe moet je eens een keer een zijpaadje van die, van die snelweg jazz nemen. Ja. En neem je een zijpaadje en dan ga je hierin. Ja. Hè. Dan, dan ja. wat we dan morgen uh -huh. doen. Okay. En, uh, de, de, de, het moet ook een beetje verrassend zijn. Het, nou, moet, niet allemaal, het moet niet allemaal hetzelfde zijn. Nee, het nee, moet zeker niet hetzelfde zijn. Ik nee. uh, bespeur jou, in jou veel enthousiasme. En ja. We gaan er weer een mooi seizoen ja. van maken ja. he, met de jazz. Uh, 14 of nee, 14 april is de allerlaatste. Morgen is de eerste. En daartussen Zitten er afgelopen ja, ja. dus ja, uh, oktober, november, december? Ja, tennaart, januari. En dan, uh, alles na te lezen, lezen. in hè. klopt dat? Ja, w -W ja. Daar, ja. Staat dus daar staat alles op. Alles. Nou, hartelijk bedankt Hans voor je jou, uitnodiging. En, uh, ik wens je heel veel succes met het komende jaar. Komt en helemaal goed. Heel goed weekend ook. Dank je zeer. We gaan eruit met wat muziek. Heb ik nog tijd om een paar dingetjes even te roepen? Uh, dat is de agenda. Uh, we, we, uh, ik moet even zeggen dat er soms Mannenkoor... zou vanmiddag optreden bij het Korenlind in, uh, in Haarlem. Om 1 uur bij de Babelkerk en om 4 uur bij de Philharmonie. Uh, zij hebben helaas besloten om uh, gezien de uh, warme weersomstandigheden om dat niet door te laten gaan. Dus zij gaan niet zingen daar. Uh, we hebben vanavond van Kessel Live Band in, uh, bij Cosmico op het strand vanaf 7 uur. En morgen, als je dat leuk vindt, uh, uh, is er nog salsa bij Mango's. We hebben de jaarmarkt morgen, dus het wordt een gigantisch mooi weekend. Met heel veel toeristen, denk ik ook wel. En ja, laten we er met z'n allen van genieten van het mooie weer. En we gaan eruit met nog een muziekje: Oscar and the Wolf van Warrior. Klopt dat? 106.99 c c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 This year I'm a